1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Waar is toch eerst de Kamerfractievoorzitter van de PVDA, Marleen Bart, net nu de donorwet van d voorligt. voorlicht? Dat hoor je zo meteen van ons politieke duo. Okay? En van Jolen in de nieuwsbv. En in Duitsland lekken de eerste berichten uit... over de bezetting van de ministersposten in de nieuwe regering. Dat nu in het NOS Journaal door Admegens. In Duitsland hebben CDU, CSU en SPD namelijk een akkoord bereikt... over de voortzetting van hun grote coalitie. Het is gelukt. We zijn uit de loopgraven. zijn CSU-minister na afloop van die gesprekken... Over de inhoud van het akkoord is officieel nog niets bekendgemaakt... zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Er zijn wel wat dingen uitgelegd. Uh, het gaat nu voornamelijk over de verdeling van de ministerposten. En daar heeft de SPD heel goed gescoord. Ze krijgen financiën, buitenlandse zaken en werkgelegenheid. Uh, er zijn nu berichten dat Schultz... minister van Buitenlandse Zaken zou willen worden. En uh, ja, CSU zou het, minister van, uh, het ministerie van de Binnenlandse Zaken krijgen. Dat is ook wel interessant, want daaronder valt ook het vluchtelingenbeleid. En daarover is de CSU als bekend heel erg kritisch. Als het regeerakkoord op tafel ligt... moeten de bijna 500.000 leden van de SPD zich er nog over uitspreken. Waarschijnlijk wordt begin maart pas duidelijk of zij het groene licht geven. Twee mannen die op kerstavond in Rotterdam werden gearresteerd... op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme... blijven 60 dagen langer in de cel. Ze moeten volgende maand voor de rechter komen. Het gaat om een man van 29 uit Zweden en een man van 21 uit Vlaardingen... Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen concrete aanwijzing was voor een aanslag. Amsterdam heeft vorig jaar voor 4,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor woonfraude. Het overgrote deel van de 378 boetes was voor de illegale verhuur van appartementen via sites als Airbnb. Wethouder Laurens Evens in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit nou voor 4,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld? Is dat veel meer dan, uh, dan 2016? Ja, dat is uh, ruime verdubbeling. Toen hadden we een 1,9 miljoen uh, uitgedeeld. En dat was al een record. Dus uh, ja, het is uh, echt het wordt alleen telk. maar, meer. Ja, je ziet echt dat we de, dat we echt grip erop krijgen. Dat uh, er zijn gewoon echt mensen die denken: ik wil een huis gebruiken om er heel snel geld mee te verdienen. Ja, nou, we beginnen wel echt uh, grip op te krijgen. En hoe verklaart u dat, dat u daar beter grip op krijgt? Nou, wat. Belangrijk is dat we gewoon echt heel veel op handhaven. Dat we veel handhavers op pad hebben, uh, maar dat ook de Amsterdammers helpen... daar meldingen over maken en we steeds nieuwere methodes van opsporing doen... zoals uh, gewoon het digitaal rechercheren, gewoon internet afstruinen... om op zoek te gaan waar zijn de overtredingen. Ja. En, dan, uh, en dan weten we ook goed en uh, stevig op te treden. En, en dan, uh, hoe gaat het in zijn werk? Een team gaat de stad in en belt aan bij woningen... die verdacht worden van, uh, van dit soort praktijken? klopt. We moeten het echt constateren dat er een overtreding is, dus we gaan erop af. Uh, we kijken wie de deur open doet en we kijken dan even, klopt dat? Is dat degene die er woont? Of is het vaak een, een, een, een, een, een toerist die er verblijft? En mag dat dan wel? Hmm. Nou, en als we constateren dat het niet mag... dan kunnen we boetes opleggen. Dat kan dan 20.000 euro per appartement uh, aan boete zijn. En zo kom je dan uiteindelijk aan, uh, aan 4,2 miljoen op jaarbasis. Juist. Ja, is, is het, uh, het aantal huizen op, uh, op die sites uh, als Airbnb... Uh, het aantal huizen in Amsterdam... is dat nog aan het toenemen? Het is vorig jaar nog... Iets is toegenomen, het aantal woningen wat op Airbnb staat. Maar je ziet dat echt die onstuimige groei die het, die het de, de jaren daarvoor meemaakte... dat die echt begint af te remmen. En wat ik ook heel mooi vind om te constateren is... je zag in de jaren 2014, 2015, zag je echt grote partijen... hele panden opkopen om die echt als een hotel uit te baten. Ja. De hotels. Dat zien we nauwelijks meer. Die komen we steeds minder tegen. Dus we zijn echt het grote geld aan het weren... Het zijn nu vaak wat kleinere jongetjes die we weten te pakken. Want u maakt het ook minder interessant om via die sites te verhuren, hè? Uh, uh, uh, zeker, want uh, op het moment dat jij misbruik van wil maken... een woning is om in te wonen. En anders komen wij uh, bij je langs. En dan uh, delen we een fictieboete uit. Laurens Evens, wethouder in Amsterdam. Ik dank u wel. Britse advocaten zijn bezig met een claim tegen supermarktconcern Tesco... vanwege ongelijke beloning van mannen en vrouwen. De claim zou kunnen oplopen tot 4,5 miljard euro... voor de 200.000 vrouwen die bij Tesco werken. Eén op de vijf wethouders is de afgelopen raadsperiode onvrijwillig opgestapt. Het zijn er 285, schrijft Trouw vandaag. Vaak vertrokken ze vanwege een politiek conflict, maar ook geregeld naar wangedrag. Een kamermeerderheid wil een verplichting voor het chippen van katten. Volgens D66-kamerlid De Groot komen er elk jaar ruim 35.000 katten in een asiel terecht. Met een chip kan de eigenaar van zo'n kat eenvoudiger worden opgespoord. En in Tilburg is een man aangehouden die in verband wordt gebracht met zes busbranden bij Arriva. Wie hij is en waar hij vandaan komt wil de politie niet zeggen. Behalve de zes bussen brandde vorig jaar ook een kantoor van Arriva in Tilburg uit. Het NOS Journaal. De luchtkwaliteit in Nederlandse huizen is te slecht, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Longfonds. Directeur Michael Rutgers van het Longfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Rutgers, wat is er mis met de lucht in de huizen? Ja, op bepaalde momenten in de dag uh, zijn, uh, is de luchtkwaliteit en die ook uh, vooral uh, naar fijnstof. En je kijkt naar fijnstof en dat is uh, de rommel die je niet in juist moet hebben. De rommel die we ook langs de snelweg inademen. Ja, daar ook. Komt, daar, daar komt het van dieselmotoren en van vracht, dus vrachtwagens en dat soort dingen. En maar hoe ook, komt het dan in de huizen terecht? Ja, dat komt van veel bronnen. Bijvoorbeeld van houtvuur, maar ook van kaarsen, maar ook van koken. Ja? Ja, en dat is natuurlijk niet goed. Dat is niet, dat is niet gezond fijnstof. Uh, en op bepaalde delen van de dag uh, is in dat onderzoek, volgens ik wat wij gedaan hebben, blijkt dat... Uh, meer dan 700 huishoudens die representatief zijn uh, samengesteld. Dus een goede groep is het. Ja. En daaruit blijkt dat in veel van die huizen... dat fijnstofgehalte eigenlijk uh, hoger is dan de norm. Dan, dan mag en dan moet. En dat betekent dat het niet gezond is. En, heeft en u dat, wel, daar en, u iets aan doen. Ja, heeft u wel gekeken, die, die 700 huishoudens... in wat voor soort huizen ze wonen? Is dat een, een gemiddelde ja. van, uh, van de Nederlandse huizen? Zeker. De samenstelling van het gezin... maar ook de soorten uh, huizen waar dat in is. Dus nieuwbouw, uh, uh, oude, uh, oude huizen, uh, flats... Uh, we mee zijn meegenomen, ook verschillende gezinssamenstellingen. Ik, ik wil met nadruk zeggen dat het indicatief is. Dus hebben we gekeken wat, wat gebeurt er nou in die huizen. Het is niet zo dat we daar jaren onderzoek naar gedaan hebben. Nee. Het, is een, het, is, het is goed onderzocht en het is een goede, belangrijke indicatie. En daar willen we iets aan doen. Ja, maar u zegt bijvoorbeeld nieuwbouw, daar zit vaak mechanische ventilatie in. Er zitten afzuigkappen in, dus hoe kan het dan toch mis zijn? Nou, ja, er gebeurt... Er gaat veel mis met die ventilatie. We hebben bijvoorbeeld niet het geld om die filters te vervangen, om maar iets te noemen. Of die ventilatie die is gemonteerd tegen een of andere plank of zolder en dat vibreert en dat maakt herin. Dan trekken mensen de stekker eruit dan werkt het dus niet. Ja. Um, dus daar zijn allerlei redenen waarom dat niet optimaal is. Ja. En wat voor gevolgen kan het hebben als mensen in een huis zitten uh, waar te veel fijnstof is? Dat nou, kan van alles zijn, van tranende ogen tot uh, benauwdheid, tot hoofdpijn... Uh, tot, uh, tot uh, vererging van een astma als je astma hebt of een andere longziekte. Dus dat uh, kan uh, heel divers zijn. Uh, we hebben niet onderzocht of dat ook zo is. We hebben alleen maar onderzocht wat de uh, luchtkwaliteit is in huis. Ja. En uh, ja, wat je weet is dat fijnstof niet gezond is voor longen... en voor alle andere lichaamsdelen. Ja, klopt. Uh, meneer Rutgers, de laatste vraag. U was zelf ook proefpersoon. Hoe was het bij u thuis? Was het allemaal in orde? Heb je teken eruit getrokken bij de ventilatie of wat heeft u gedaan? Nee, nee, iemand ging uh, een mussel zelf maken. Ja. En dat, uh, dat brandde een beetje aan. En toen sloeg die meter uit naar 700 uh, uh, pmp. En dat is echt veel, oh, heel erg hoog. Dus het mooie ervan is dat je leert... Dat fijnstof zie je natuurlijk niet. Hè? En met zo'n meter, daar kan je uh, het eigenlijk zichtbaar maken. En ja. wij willen graag ook in de toekomst kijken. En wat doen mensen dan om, daar, om dat fijnstofgehalte naar beneden te brengen? En bijvoorbeeld ja. met, je, met dat koken, bakken, braden, dat soort dingen... Ja, je moet die afzagekap gewoon aanzetten. Die moet je ja. op tijd aanzetten. En je moet hem na het koken ook nog een uur of een half uur aan laten staan. En gelukkig was dit een incidentje. Niet structureel fout bij u. Nee, dat nee. gaat niet structureel fout bij de muesli. Dat is niet goed. Oké. Okay. Ik hey, dank u wel voor de uitleg. Directeur Michael Rutgers was dat van het Longfonds. Minister Slob van Onderwijs moet opnieuw beslissen... of er een islamitische basisschool mag komen in Naaldwijk. Gemeente Westland is dat. De Raad van State vindt dat het besluit uit 2016 van Sander Dekker... die toen staatssecretaris van Onderwijs was... niet goed is onderbouwd. Dekker zei dat er onvoldoende belangstelling was... voor een islamitische school in Naaldwijk... terwijl meer dan 100 gezinnen hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn. Dan het weer nog zonnig en droog is het. In Limburg wat bewolking. Vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. Vanavond vanuit het westen bewolking met mogelijk wat sneeuw... en vannacht vriest het dan licht tot matig. Morgen overdag weer meer bewolking. Af en toe zon en droog bij een paar graden boven nul. Deportivo-fans zijn blij met een frisse wind. Maar ja, of die Clarenceedorf moet heten, dat hoor je zo meteen in de Nieuws Waar Maar eerst het verkeer van de ANWB Jolande van der Velden. Een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Eén van de auto's is over de kop gegaan. Tussen Badhoeven en Knoop en Knopensvelzen, 5 kilometer. Een uur vertraging, twee reishoggen zijn er dicht. En er staat een auto in brand op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afritten Helden en Liesel staat 5 kilometer met een half uur vertraging.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 Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1. NPO Radio 1 BNN Willemijn De Nieuws -BV. Goedemiddag, de grootste fan van Deportiva La Coruña in Nederland... en de man met de meeste handtekeningen van kampioenen ooit. Dat zijn de gasten van Roelof de Vries... met wie die zo zometeen de week door Middenkwist. die hoort het na half twee. Maar nu eerst PVDA Marleen Bartz in de problemen. Oh, Den Haag. Ophef en reuring in Den Haag. Marleen Bartz, PVDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer... verruilt het belangrijke donordebat voor de Maledieven... En Hidema en Baudet, die kibbelen met de pers over hun volkentheorie. Kortom, genoeg te bespreken met onze politieke watchers. Francisco van Jolen, hoofdredacteur van BNN-Vara's... Opiniesitejoop.nl joop.nl. En Peter K., politiek redacteur bij Pauw. En natuurlijk bij ons, heren. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Peter, ja, het, was een, het was een lekker druk dagje gisteren in Den Haag. Pia Dijstra die verdedigde in de Eerste Kamer haar donorwet opnieuw. Uh, maar er was één grote afwezige, te weten, Marleen Bart, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Die miste even dit debat. Ja, die had een reisje gepland naar de Malediven. Je hoorde Pieter Derkse er net al heel over. Um, en dat was een slecht moment om dat te doen. Sowieso vanwege dit debat. Maar ze waren net het echtpaar uh, Bart Hoekema. Jan Hoekema is uh, oud-burgemeester van Wassenaar. Die waren net in opspraak geraakt. Omdat de oud-burgemeester tijdens zijn uh, periode... dat hij dat hij, uh, moest vertrekken, zeg maar, uh, wacht om wachtgeld had gevraagd. En dat ging om een bedrag van 17.000 euro. Maar hij had al vrij snel weer een nieuwe functie... een tijdelijk waarnemend burgemeesterschap. En uh, ja, toen dat bekend werd, toen, ja, hoorde, was wel duidelijk dat hij dat geld terug moest betalen. Dus dat heeft hij keurig gedaan. Uh, tegelijkertijd werd bekend dat zijn vrouw, Marleen Bart... Uh, had gevraagd om een huurverlaging vanwege... Ja, de, deze ambteloze periode. Mm -hmm. um, en ja, weet je, dat, dat echt waar zit dan niet bepaald op uh, zwart zaad. Er komt best wel geld binnen, ze heeft tal van nevenfuncties. Ze verdient ook nog wat geld in de Eerste Kamer. Dus um, het bestuur van de PvdA vond dat helemaal niet grappig toen dat uitlekte. Dus ze was al in de opspraak. En dat is er eigenlijk ook al vaker geweest. Als je wat terugblikt in de geschiedenis... dan vind je in 2011 een, een enorm interview in de Volkskrant... Wij hebben echt geen gouden kranen, zegt ze daarin. En het, dat was de aanleiding van de verbouwing van dit pand... waar ze nog steeds wonen, ja. deze burgemeesterswoning... voor 630.000 euro. Um, best wel een leuk bedragje voor een verbouwing natuurlijk. Maar geen koper, een leuk huis. Het er, voor er aan hoe groot het huis is. Natuurlijk. Maar het is sober, ja. ze hadden niet het duurste parket uitgezocht. Ja. Ze hadden echt niet hadden de, de, duurste de duurste gordijnen. Duurste dus um, ja, weet je, volgens haar was niet zo mis mee. Maar er bleef toch altijd wel iets aan haar kleven... Um, nou, dat komt nu opnieuw terug. Ja. En dat op een moment zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat, je, dat net iemand als meneer Moorlag in opzwak is geweest bij de PvdA. Een man die had gesjoemd met de regels, maar dat was in ieder geval niet in eigen belang. En deze mevrouw heeft wel zo'n soort reputatie... dat ze vaak in haar eigen belang een beetje ja. dingen probeert recht te zetten. En dan zeg jij, of ik weet niet, dat vang je op... Van, dan had ze beter moeten weten en niet net nu op vakantie moeten gaan... want dat is dan vlek op vlek op vlek. en Dat is gewoon niet zo netjes. Ja, en het is ook niet zo dat politici nou te weinig recessen hebben. Eigenlijk, weet je wel. Ik, bedoel, ik geef toe. Kijk, op dit moment, ik heb nog even gekeken... maar deze week is het Malediven... In de aanbieding bij Tui Travel. Voor 1300 euro zit je er per persoon. <laughs> en volgende week is dat een stuk duurder. Want dan is het uh, Krooks vakantie. Of over twee weken of zo. Dan betaal je toch gauw 2600 euro per persoon. Maar nu echt voor een koopje kun je naar de Malediven. Nou, zie daar. Dus... Ja. Daar moet je, je helemaal en... niet heen willen als je sociaal democraat <laughs> bent. De Malediven is een dictatuur. Uh, je zou eens de, de, die documentaire moeten zien. Dus, uh, the Island President over de man die het land is uitgezet, die gevangenis is gezet... Mohammed Nasheed, de mensenrechtenactivist... die het tot president had geschopt en die vervolgens is afgezet bij een koep. Echt, daar lusten de honden geen brood van. Daar moet je niet in bikini op het strand gaan liggen... of wat dan ook om nee, te, ja, te gaan research, uh, tussen de Er zitten de de mensen gewoon vast in de gevangenis... vanwege hun politieke overtuigingen. Dat gaat je lopen spotten. Uh, Supporter Ben je nou helemaal gek geworden? Je zit daar tussen <lacht> allerlei maffialui. Dat, dat moet je helemaal niet... Zelfs al, al krijg je het geld gratis, moet je er nog niet heen gaan. Als je sociaaldemocraat bent en je bent een kopstuk, wat zij helaas is... Dan heb je daar helemaal niks te zoeken. Wat zij helaas is. Ja, ja, wat, dit is toch wat echt een normaal meer. Dit is toch iemand die totaal losgezongen is van de werkelijkheid. Ik weet niet. Je, je hoort wel eens van personal coaches. Ik weet niet of ze die bij <tus> de PvdA hebben. Dan zou ik er nog wel of vijf opzetten. Dus uh, ja, dit is iemand die... Uh, alles maar spijt... waarom dan? Wat is, wat is er misbaar? Nou, dit heeft een fantastische historie in Den Haag. Um, nog laatst bij die lijsttekstverkiezingen. Ja. Weet je nog goed, hè, had je je tegen Samson. Mm -hmm. En wat hoorde je steeds? Er moet een vrouw in het strijdperk komen. En... Hans Peckman is dus een dolle op zoek geweest. Hij heeft elke vrouw die ook maar lid van de Partij van de Arbeid was benaderd. Tot en met uh, de befaamde lou Repertuur in uit Utrecht aan toe. Lou! Hoe, ja, Lou. is leuk. Jij kent het, maar heel veel mensen ja. nog niet. Ja. En uh, Hans was druk bezig aan het bellen. En naast hem stond telkens weer Marleen Bart. Want die niks had gezegd. Marleen, je moet meedoen. En Hans Peckman geerde er en negeerde er en negeerde er. En zei: Nee, jij hebt de taak in de Senaat. Jij moet daar aan het werk. Maar alleen wilde het dolgraag. Spekman wilde het niet hebben. En dat is ook heel logisch te verklaren. Want elk vezeltje van de trui het overeind staan bij Hans. zodra hem alleen in de buurt komt. Is er nou alleen maar onhandig met dit soort dingen? Want het is maar hoe je het kwalificeert. Nee, het is ook, maar, of de... of gaat het, is er ook politiek gezien. In de Eerste ja, vind je Kamer is het niet handig allemaal. Nee, goed, het is absoluut onhandig. En misschien is het wel wat verder dan dat. Maar... Nee, in de Eerste in... Kamer heeft ze ook tal van brokken gemaakt. Want de, de, bijvoorbeeld er was de mogelijkheid om een pvda voorzitter te krijgen van de Eerste Kamer. Uh, Guus Ter Horst wilde dat graag doen en Marijke Lindhorst wilde dat graag doen. Ja. Als ze een van die twee hadden gekozen, dan voer je regie... dan zeg je, ik ben de fractieleider en ik vind dat Guus het moet worden. En als ze dat hadden gedaan, dan was ze een PvdA-voorzitter gekomen. Dat gebeurde niet, geen PvdA-voorzitter. Terwijl ze daar alle aanspraken op konden maken. Een van de twee grootste partijen waren. De VVD had altijd voorzitter van de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dus dan kun je dat makkelijk voor je opeisen. Uit de vingers laten glippen. Die hele zorgcrisis met Schippers, de compromissen. Iedereen probeerde het te bellen, ze had de telefoon niet bij zich... lag in de, in de tas op de kamer, uh, liep helemaal uit de hand. Uh, Ali duivendak. wie moest daar naartoe? Asje moest erheen, Rutte moest erheen, Samson moest erheen. Die moesten er hem allemaal beteugelen. Uh, sorry, Ali Duiverstein natuurlijk. Yes. Um, en uh, zij deed niks, weet je wel. Dus het, is, het was één gro grote... Kortom, het klinkt ook een beetje alsof ze nou binnen de PvdA... ook niet dolgelukkig met haar zijn. Um, ja, ja ze, is Uscher... ze is waarschijnlijk per ongeluk tot lijsttrekker gekozen. Eén van de theorieën er is, is dat is, hij naam begint met een B... dus ze staat bovenaan de lijst. En dat iedereen dacht, oh, dat zal dan wel de kandidaat zijn. En terwijl een hele goede tegenkandidaat was. Kim Putters tegenwoordig, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Echt een, een man die wel wat kan. Ja. Maar even uh, over de rol van Asher in dit, uh, in dit uh, vakantie nou ja, inderdaad. Asher die zei: het is een privé-aangelegenheid. Ze heeft haar eigen afweging gemaakt om nu op vakantie te gaan en dat dus niet uit te stellen. Hij vindt ook niet uh, dat ze terug hoefde te komen voor debat. Wat, wat vind je van de, van de rol van nou, Ik nou, hoor, ik ja, hoor dat, je al zeggen, welke rol? Ja, nou ja dat is het dus. Dat is het, hij zal kopschuw zijn geworden door die affaire Moorlach. Daar zie je eigenlijk dat, dat precies het tegenover is gesteld, is gebeurd. Daarbij zag je dat iemand dingen had gedaan die hij misschien niet had moeten doen. Maar daar waren allemaal verklaringen voor. Dat kon je ook nog wel recht praten. Het is van niet het eigen belang jonge socialisten eisen zijn hoofd, de voorzitter eisen zijn hoofd. daar waren allemaal dingen. nou, Als er nou iemand is waarvan je zegt... oké, okay, hier moeten maatregelen tegengenomen worden... die moet je gewoon uit de partij zitten... dan moet je niks mee te maken hebben met mensen... die moet je gewoon niet bij de Partij van de Arbeid willen hebben. of Noem ze maar op, vermeend, dit soort types, weg ermee. Hup, eruit gewoon, wat, wat doen die daar? Wat Ik wat heb het gisteren aan gevraagd. Is, Ik heb hem gisteren op ja. aangesproken. Ja. Lodewijk, doe je wat? Ja. Toen zei hij dan, op aarzelend, ongelukkig kijkend... we moeten dit op zijn merites beoordelen... Ik denk dat dat een fout is. Ik denk dat als je ziet hoe andere partijen nu aan het spinnen zijn... daar kunnen we het zo even over hebben, D66, Forum voor Dem Democratie... als je moet nu zeggen, hup, ik kukkel jou de partij uit... Hm. en dan heeft hij zich op een keer, een keer op een leuke manier de aandacht... want dan blijkt hij een, een, een streng man te zijn die recht in de leer is. Zo kan hij het nog redden. Hij kan zeggen, van, ik heb gewacht tot ze terug is. Want ja. het is een beetje... Uh, ongepast om iemand die in de dictatuur op vakantie gaat... uit de partij te zetten. Dus uh, ik heb gewacht tot ze terug was. Want je weet nooit, misschien wordt ze anders zelf... van de gevangenis gegooid daar, hè, tussen, tussen de andere sociaaldemocraten. En uh, dus uh, uh, dat kan gebeuren als je ja, daarin gaat. Goed. Dus uh, als er, je kan je voorstellen dat als je zegt van... oké, okay, dat doe ik dus niet, dus ik doe er ni nu niks mee... en ik wacht tot ze terug is. Maar ik verwacht dat hier toch wel actie op ondernomen. Want het ja. naar de sodemieten helpen van de partij... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is geen privé kwestie. Nee, punt. Goed, even het, viel, het Forum. Gisteren, euh, nou ja, het ene drama na het andere zou je kunnen zeggen. Tenminste, het drama, er was ophef en vertierd in de Tweede Kamer. Volkentheorie van het Forum voor Democratie. Morgen trouwens hier bij ons een uitgebreide reconstructie. Over deze kwestie, vandaar dat we het er nu, nu niet al te uitgebreid gaan over hebben. Peter, euh, Jesse Klaar vroeg een debat aan. Dat kwam er niet. Hoe was uiteindelijk de sfeer daar? Nou ja, de sfeer was, was bijzonder. Want, want voor het eerst in tijden heb ik daar gezien dat de kluwen zich stortte op, uh, op uh, Thierry Baudet en Hiddema... en niet op Wilders in eerste instantie. En dat was heel mooi. Ze kwamen tegelijk van twee kanten zo naar de, naar de zaal toe. De kluwe media. En daar mij gingen al niet dat hier vorige week, en... week voorspeld, uh, Peter. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, dat is dat dat het. Maar gebeuren. nu is het dan definitief de, de gekomen. En uh, hoe heet het, Na de vergadering, na de plenaire vergadering, waarin dus dat debat van Klaver, die aanvraag van Klaver werd afgestemd. Want de, de, de, heet, de regeringspartij voelde niet voor dat debat omdat ze zoiets hadden van, ja, God, komt Klaver zich er een beetje in mengen... en er staat al een discriminatiedebat gepland over twee weken. Ach, al met al was dat gewoon, weet je, D66 had gewoon helemaal geen zin... om hem zijn kans te geven, om ook een groot debat uh, hierover te voeren. D66 had gescoord, weet je wel. Maar goed, na die vergadering uh, waren Hiddema en, en Baudet een tijdje zoek... want die kwamen toen uiteindelijk uit het ledenrestaurant ja. samen... En stonden daar zo met rug tegen de rug tegen de glazen aan. Ja. De hele pers eromheen... Een kluwen en die hebben wel 25 minuten aan een, een persconferentie staan geven. Waarin voortdurend werd gezegd. Het komt door de media en niet door ons. Even een stukje van die persconferentie. Waarom geeft u niet gewoon antwoord op hey. de vraag? Ik geef volgens mij een heel duidelijk antwoord. Dat, dat, dat onderzoek en die onderzoeken, die zijn er. Ja, wat moet ik daar verder van gaan vinden? Die vind onderzoeken bestaan. Meneer Baudet, meneer Baudet. Sinds wanneer moet ik vanuit de Tweede Kamer wetenschappers de maat gaan nemen? Sinds uw partij? Wat is dit voor, voor Noord-Koreaanse Noord waanzin? Dat heeft u er ook in andere debatten gedaan, over klimaat. Dan zegt u, wat is daar nou erg aan? Dat is bewezen, wat is bewezen. Wat is daar nou erg aan? Dat is wetenschap. Eens ja, bewezen, zegt u erbij. Nou ja, door, de, door, door de rapporteur in kwestie weet ik veel. Dat was helemaal natuurlijk. Francisco, hoe kijk jij naar deze, deze berichtgeving over Baudet? Nou ja, dat is het, dit is een beetje de, de prijs van uh, dat hij dat maandenlang, of dan misschien wel jarenlang, tamelijk kritiekloos is benaderd. Het is natuurlijk al lang bekend dat alles wat rondbouwt, Derdehand er dit soort onfrisse ideeën op nahoudt. Uh, daar kan je, als je hem voert, dan krijg je dat er ook wel uit. Maar dat doet niemand, want ze vinden het leuker dat hij op zijn piano ligt... of dat hij in de lavendel aan het ruiken is. En Het is zo'n leuk jongetje, dus ze kunnen ermee lachen. Het is, uh, hij doet het leuk op tv, dus wordt hij, wordt hij ontzien. En als dit het resultaat. We hebben dat wel eens eerder meegemaakt dat ze ineens kritisch worden. Dat was toen uh, Wilders, een andere lieveling van de media... Uh, ineens in een partijcrisis had, kan je nog herinneren... toen al die mensen opstapten aanleiding van het minder minder... gaf hij ook zo'n zo perscon zo persconferentie ongeveer. En uh, ja, toen werden er ineens ook kritische vragen gesteld... die daarvoor niet gesteld werden. Strategisch briljant van twee partijen. D66 die, die pakken dat racisme van hem op, weet door mevrouw Ollongren. Mm. Uh, weet weet daarmee dat ze enorm veel aandacht gaan creëren. Ook voor hem. Maar je moet het zien in het kader van de Slag om Amsterdam. Ik bedoel, D66 staat er niet fantastisch voor in de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is daar de, de, de, de leidende partij, de grootste partij... Die willen die positie natuurlijk vasthouden. vestigen alle aandacht op, uh, op Baudet doorbewust. Want je zegt hij is gevaarlijker dan Wilders... Hij is racist, suggereerden ze. Oké, okay, dan, uh, dan weet je dat er een rij ontstaat. of voor Democratie maakt het dankbaar gebruik Komt van... een briljant spel van ja, aan de spindogs. Ze zeggen niet hij is racist, ze zeggen hij verkondigt racistische ideeën. En het gaat natuurlijk, je kan overal een spelletje van maken... maar het gaat wel over, over iets vrij essentieels <tomt> natuurlijk. Je had toch niet gedacht dat er ooit nog in Nederland... een serieus debat zou gevoerd gaan worden... over racistische ideeën in de Tweede Kamer. Of dat er partijen uit zouden komen... die dan het ook nog zogenaamd goed zouden doen... Mm. met hun twee zeteltjes... Uh, uh, dat die dit soort ideeën verkondigen. Dat zou je toch niet willen? Het is een internationaal truc, dat weet je toch? Ik bedoel, die die ja, FWU het is, nou, doet precies maar hetzelfde. Heer, alles, we, wij praten hier morgen duizelzorg. verder over. Allemaal, ja? allemaal flirten met racisme, maar dan zeggen. Ik ben geen racist. We praten hier morgen verder over, over deze hele kwestie. Dankjewel voor nu. Francisca van Jolen en Peter K. Meer van de Nieuws-PV, ons op Facebook. Vanavond dan bepalen de Engelsen welk liedje ze naar het Eurovisie Songfestival sturen. Live te zien op de BBC, het programma You Decide. Nou, 6 mei, volstrekt onbekende artiesten die strijden daar om de eer. En de organisator van Eurovision in Concert, René Romkes, heeft de nummers al beluisterd. René, goeiemiddag. Goedemiddag. Waarom stuurt Engeland niet, niet een gerenommeerde artiest naar het Songfestival, zoals wij doen? Nou ja, heel veel uh, hele bekende artiesten die durven dat eigenlijk niet. En zo zijn, uh, die heb je ook nog steeds in Nederland natuurlijk. Hè? Marco Borsato zou nooit meedoen aan het Songfestival, want hij is gewoon bang dat het zijn carrière kan, kan schaden. Mm -hmm. Ze hebben het een paar jaar geleden wel geprobeerd met artiesten die eigenlijk hun beste tijd al gehad uh, hebben: Bonnie Tyler en Humperdinck. Maar ja, die gingen ook volledig onderuit op het Songfestival. Ja. Bonnie Tyler was niet helemaal nuchter, geloof ik, destijds. Ze had een In beetje tempo. de eigen schuld. Ja. Er zijn zes kandidaten. We hebben ze even snel op een rijtje gezet. Goldstone, Asana, Raya, Liam Tamney, Suri en Jazz Ellington. Nou, dus. <laughs> ja. ja, ja, Nog nooit gehoord allemaal. Wat is, wat is volgens jou de grootste kans hebben, René? Nou ja, ik, ik vind het uh, eerste dat ze allemaal een beetje uh, uit dezelfde cijfers zitten. Ja, het is allemaal ook, hetzelfde ja. geluid. Ja. Er zit één bellen tussen. Um, maar ik denk dat um, bijvoorbeeld het liedje Legends uh, van Asanda of Asenda dat die de grootste kans maakt, omdat dat het meest um, hedendaags klinkt. En ik denk dat dat ook wel wat jonge telephoto's aan kan spreken. Maar nogmaals, ik, er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Nee, nee, nee. Ja, jij bent de kenner, jij hoort het te weten. <laughs> nou ja, ik zit er ook <laughs> vaak naast hoor. Ja, Oké, okay. We gaan hem wel draaien, we moeten er eentje draaien. Even kunnen ze dus net goed allemaal door elkaar draaien. Maar uh, deze vind jij de mooiste. En de, de meeste van deze tijd, Legends van Asana. We gaan hem ja. horen. René Romkes, dankjewel. Ah. <laughs> ooh yeah, yo yo, oh. Ooh, yeah, yo yo, oh. Ooh, yeah, yo yo, ooh, yeah, yo yo. Ripping all night, all day. You and me in the story. Got the limelight, got the glory. Yeah. yeah, yeah. Rolling out like we can crush it. We on expedite, gonna rush it. Baby, don't fight, you love loving. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling fame, banging on the. Like us before, cause you the table, and we famous my secret silver. Kill the game 'cause we got the ball, yeah. Legends yeah, yeah. tattoos let you go first. Where you going to? And got reverse, just me and you and the universe. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling fame, banging on the door. hold oh, this what it seems. Volgens de mensen die er verstand van hebben, wordt dit dus de instelling van het Verenigd Koninkrijk voor het Eurovisie Songfestival Asanda Legends. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Woensdagmiddag, dus. Ja, dat staat natuurlijk in je agenda. Tijd voor de zaagmansquiz. Met onder andere de fanclub van Deportivo La Coruña over de komst van Clara Seedorf. en een van Nederlands grootste handtekeningenjagers. Staat er stom als ik om een handtekening vraag? Ik zeg, God, nu, nee, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van... Hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein. Komt me daar zo'n dom mensen aan. Zert me aan de kop om handtekeningen en zo. Ik zeg gewoon, oh nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? <lacht> ik zei nee. Hij zei ik wel. NPO Radio 1. Eén minuut over half twee. Hier zit NOS Nationaal door had Het aantal boetes in Amsterdam vanwege illegale verhuur van woningen... is meer dan verdubbeld. Vorig jaar werd voor ruim 4 miljoen euro aan boetes uitgeschreven... voor de verhuur van appartementen aan toeristen... via sites als Airbnb en Booking.com. Vooral de handhaving is volgens wethouder Evans verbeterd. Minister Slob van Onderwijs moet opnieuw beslissen... of er een islamitische basisschool mag komen in Naaldwijk, gemeente Westland... De Raad van State vindt dat het besluit van de vorige staatssecretaris Dekker niet goed is onderbouwd. Volgens Dekker was er niet genoeg belangstelling, maar meer dan 100 gezinnen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een islamitische, een islamitische basisschool. Een op de vijf wethouders is de afgelopen raadsperiode onvrijwillig opgestapt. Het zijn er 285, schrijft Trouw. Vaak vertrokken ze vanwege een politiek conflict, maar ook geregeld naar wangedrag. En twee mannen die op kerstavond in Rotterdam zijn gearresteerd... op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme... blijven zeker 60 dagen langer in de cel. Ze moeten volgende maand voor de rechter komen. Het gaat om een man van 29 uit Zweden en een man van 21 uit Vlaardingen. Radio met b -b -b ballen. Kijk, wie, wie komt daar aan? Daar met dat glitterjagsje aan. Hij, hij heeft een decoupeerzaak.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 Clarence Seedorf, nou ja, nee, niet zelf Claire Seedorf, maar goed, Claire Seedorf. Qua gewonnen prijzen, een van de meest succesvolle Nederlandse voetballers aller tijden. Had tot nog toe als trainer minder succes. Dat was bij AC Milan weliswaar de eerste Nederlandse coach in de Serie A, maar hield het daar maar een krappe vijf maanden vol. En bij het Chinese Chen Chen ging het dan net zo. Maar nu mag Seedorf het proberen in Spanje, in Galicië bij Deportivo La Coruña. Is het eigenlijk wel een goede combi? We vragen het zo aan een man die Deportivo, La Coruña, uit al zijn poriën heeft druipen. Leon Huyveneers, welkom. En over twee dagen is het tijd voor de openingsceremonie van de 23 e Olympische Winterspelen. In het zuid koreaanse Pyeongchang natuurlijk. Veel Nederlanders zitten al klaar met hun oranje vlaggetjes en hopen op succes van Sven Kramer en Irene Wüst. Maar Barend niet. <tie> die heeft een dubbele agenda. Voor hem is het interessanter als Carlijn Achter eekte... of Patrick gaat schitteren op de Olympus. Barend verzamelt namelijk handtekeningen... van alle succesvolle Nederlandse Olympiërs. En Sven en Irene, ja, die heeft hij natuurlijk al welkom, Barend. En natuurlijk ook hier de vrouw... die vroeger ook handtekeningen verzamelde. Maar dan maar van één persoon. Willemijn Veenhoven, kun je het nog even vertellen... hoe dat ook alweer zat? <laughs> Ik was, zoals elke rechtgeaard meisje, um, fan van het Dolly Dots... toen ik een jaar of acht, negentien, elf, twaalf was. En, uh, en ik woonde. En mijn school lag een stukje verderop. En precies tussen mijn school en mijn huis lag het huis van Angela Groothuizen. Kijk. Dus ik belde ongeveer drie keer per week belde ik aan. En, ze, en zei ze, nee, jij weer. Zeg ik, mag ik... Zij ze, nog één? Jij hebt er al. Wat die... deed je daarmee allemaal? Ja, gewoon. Allemaal in mijn plakboekje. Dat, ah. uh, dat, komt, dat komt meneer dat goed, uh, goed bekend voor, denk ik. Jazeker. Ja, ja, ja, ik vind het zoet. Ik vind het zoet. <lacht> de ja. vragen gaan zo meteen over de sportweek... die deels achter en deels voor ons ligt. Tussendoor zagen we de week door meer. En de winnaar mag zich een week lang zaagmans... of in het onwaarschijnlijke geval het Willemijn wint... zaagvrouw <lacht> van de week noemen. Hij krijgt een miniatuur kettingzaag. Die gaan we opsturen deze week trouwens. Ik heb er geen bij, want ze zijn... We uh, oh. maken een nieuwe serie. Een gegrafeerde serie. Oh, Hartstikke leuk. We beginnen bij Clarence Seedorf, dus, want zoals ik al zei, die heeft een nieuwe baan. Maar deze Clarence Seedorf kan meer dan heel goed voetballen en matig coachen. Hij zingt bijvoorbeeld ook uh, een niet-onverdienstelijk moppie. Watching the ships rolling, And then I watched them roll away again. Yeah. Sitting on the dock of the Bay. Ken je dit Leon? Van nee, je nieuwe nee, coach? Zeker niet. Nee. nee. Ja, we hoorden echt Claire Sadorf hier Sitting on the dock of the Bay. Nee. Oorspronkelijk van Otis Redding. Okay. Otis die dood is. Uh, over welke baai gaat dit liedje eigenlijk? Sitting on the Dock of the Bay? A. De Bay van Tampa, de zogenaamde Tampa Bay. B. De baai van San Francisco of C Massacre Bay bij Washington. Ja, is het A. Tampa Bay B. San Francisco B of C, Massacre B. De botjes mogen omhoog. Barend zegt, dat is natuurlijk San Francisco B. Ja, ik zou denken, dat moet zich in het zuiden afspelen. Ik had het in een andere state verwacht, maar toch maar Florida. Jij, gaat voor, uh, jij ja. gaat voor Tampa, Leon. Ja. Ja. Uh, in het zuiden, maar nou, goed. Uh, Barend dus, uh, dat zei je B, uh, San Francisco. En Willemijn zegt, dat ja. is Tampa. Kremper Bay. We gaan allemaal luisteren naar Clarence Seedorf. I left my home in Georgia. Headed for the Frisco oh, yeah. Bay. Ja, uh, yeah. sorry. Heading for the Frisco yeah. Bay. Georgia hoort yeah. jou, blijven hangen. Maar. Heel goed, Barend, de baas van San Francisco. Uh, van zanger Clarence Seedorf gaan we naar coach Clarence Seedorf, naar Deportivo La Coruña. El sexto del Madrid! De 41-jarige oud-international is in de Spaanse plaats A Coruña. Waar hij een contract gaat tekenen bij Deportivo La Coruña. Ja. Nederlands grootste fan van Deportivo La Coruña zit hier in de studio. Waarom? Is dan de enige ja. vraag die Rolof van ik hebben. Waarom het niet, ben je uh, in veel het er niet. Nee. nee, nou, het is het uh, jaar 1991. En uh, Ajax speelt een uh, vriendschappelijk toernooi. Met de prachtige naam Trofeo Teresa Herrera. Dat doen ze in het plaatsje La Coruña. En uh, toen ik dat op televisie zag van een team waar ik nog nooit van gehoord had... er zaten 35.000 man... Het ja. stadion ligt op 50 meter van de zee. Een prachtig blauw-wit tenue. Ze waren net gepromoveerd uit de tweede divisie naar de hoogste divisie. Dus mm -hmm. mensen waren heel erg enthousiast. Ajax, sterk, zou dit jaar de UEFA Cup gaan winnen onder Van Gaal. Maar ze verloren wel mooi met, met 1-0, die, die wedstrijd. Nou, mijn interesse aangewakkerd. Mm -hmm. De jaren daarna ontstond het zogenaamde superdebor. Dus ze gingen ook echt successen behalen. Het ook de reden zijn geweest dat ik ze met extra interesse uh, uh, ging volgen natuurlijk. Waren ze meteen weer verdwenen uit de hoogste afdeling... dan hadden ze waarschijnlijk uh, ook nooit meer van gehoord. Maar sindsdien was mijn interesse aangewakkerd. Okay. Maar echt het pre-internet tijdperk, uh, hè, dus af en toe een regeltje in de, in de VI. Ja. Twee doelpuntjes, vaak tegendoelpunten op Eurosport die, uh, die langskwamen. En dat was het. Het lijkt ook exotisch, vind ik? Ja, maar het, het schijnt puur lelijk te zijn, corunje Huh? Huh? Nee, het was nou, rest, uh, huh? knippen we dit eruit. <laughs> Schijnt, hè? <laughs> Schijnt. Hef ik van zeggen? Ik nodig je uit. Prachtig, nou, prachtige ja. baai. Okay. Prachtige uh, historische ja. binnenstad. Enthousiaste mensen. Het regent wel. Ik ga vaak, straks even dus... degene de nek omdraaien van wie ik dit ook is. Oké, graag. heeft toen hij uh, nog bij AC Milan speelde, ooit met, met 4-0 van Deportivo verloren. Uh, ze zijn begin, het uh, is het, uh, 2000 zelf kampioen van Spanje geworden. Ja. En dan nu. Wat, ja. Waar is het misgegaan? Geld. Daar, daar draait het natuurlijk heel veel om in het leven. Je moet het zo zien: de, de, de voorzitter die destijds aan het roer was, die had een heel groot masterplan. Hij wilde heel veel investeren. Goede grote spelers halen, daar moet je voor betalen. Prijzen winnen, sponsors aantrekken, et cetera. Dus de, de, hmm. de, de clubomzet omhoog brengen. En op die manier weer terugverdienen. Champions League spelen, daar kun je tientallen miljoenen per jaar mee verdienen natuurlijk. Maar heeft er iemand aan het roer gestaan die. Uh... Een beetje het niet zo nauw nam... Met de belangen? Dat uh, kun je wel zo, uh, zo zeggen. Af en toe een keer zelf een handtekening. Uh, ergens uh, plaatsen onder een uh, accountantsverklaring. Uh, oh, dat is uh, zo? Er zijn gefraudeerd. Daar is echt gefraudeerd. Dat, dat is echt gefraudeerd. Okay. Uh, jaarverslagen uh, manipuleren. Uh, op een gegeven moment stond er gewoon een schuld van, uh, van 140 miljoen euro. Hmm. Ja, dat voor een provincie. Maar dan blijf je uh, club... ze toch trouw. Dat vind ik wel mooi. Leon. Ja, maar dat ik uh, denk dat als je elke club uh, ter wereld. kun je wel ergens iets uh, vandaan halen natuurlijk. Ik bedoel, de Barcelona- en de Real Madrid-fans... Die, die hebben ook uh, wel wat voor kiezen gedaan. gekregen. Nou, dag, ja. gaat het over honderden ja. miljoenen natuurlijk. Spanje staat er ja. onbekend. Maar nu en... is daar de grote verlosser. Ja. Seedorf. Mogen we hopen. Ja, wat ja. denk jij? Ik, ik heb er wel uh, vertrouwen in. Je moet het uh, zo zien. Daar hebben zes, zeven jaar hebben daar Spanjaarden aan het roeren gestaan. Veertigers, vijftigers, rustige mannen. 20, 30 jaar ervaring. Maar die hebben nooit het enthousiasme weten over te brengen op, de, op die spelersgroep. Dus ze zijn uh, verzadigd en niet. Uh, uh niet de fruit te branden op het veld. Nou ja, dat zie je aan de resultaten. <laughs> uh, uh, uh, jullie zullen het allemaal verzadigd. niet Verzadigd, ja. een schitterend woord. Maar hoe we nou maar voorstellen. Een voetbal die verzadigd is. Nou, in, in de zin van leuk salaris, leuk wonen. En dan kom je 1-2-0 achter bij, uh, bij Real Madrid of bij Real Sociedad... En dan denk je, weet je, volgende wel. week nieuwe kansen. Maar als supporter verwacht ja. je gewoon in ieder geval dat er 90 minuten gestreden wordt. Ja. Hè? En als je dan 5-0 verliest, dan, dan is dat prima. Maar niet gewoon al na 20 of 30 minuten in zo'n wedstrijd. Nou, volgens mij staat het... Seedorf erom onbekend dat hij wel uh, de, de, de mensen flink kan toespreken. Dus uh, ik ben benieuwd. En dan gaat ja. het om leiderschap, zegt de president. Daar gaat het om ja. charisma. Daarom hebben we Seedorf gehaald. Dus... Een grote verlosser. Heel benieuwd. Rolof. Ja, bedoel je mij als grote <laughs> verlosser? Ja, ga verder. Ja, Dank ja, ja. ja, er gebeurde meer deze week, hoor. Zij werd bekend dat de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal... voortaan worden uitgezonden bij Veronica in plaats van bij SBS. Ja, de meisjes van het Veronica Promotieteam... hier toe deze zomer. Ja, ja, ja, ja. Ja, dinsdag zaten ze op de Bra 3 in Haaksbergen. Woensdag bij het Natte Kleppenfeest in Monnikerdam. De grote Veronica Zomertruc. Lange hete zomers. Maar de vraag luidt aan wie hebben we de naam Veronica eigenlijk te danken? De naam Veronica van de omroep A. Rob Oud, B. Het Canadese Bevrijdingsleger. Of C. Annie MG G. Schmid. Aan wie hebben wij de naam van de omroep Veronica te danken. A. Rob Oud. B. Het Canadese Bevrijdingsleger. Of C. Annie MG G. Schmid, Willemijn, zegt. robout Ja, dat schaap Veronica, daar zal er wel niet iets mee te maken hebben... van Ouh. Annie MG Smit Het Canadese Bevrijdingsleger, dat komt weer uit jouw bolhoofdje. Dus ik denk <lacht> gewoon dat dat A is. Zelf een bolhoofd. <lacht> uh, ja, barend zegt Rob Oud ook. Tuurlijk. Want? Dat is de enige die ik ken. ja, nou, je kent. Ja, nou, uh, die kent alleen hem Gismit niet. Eh, wel de... Hoe heet het, uh, ja, oh ja, die ken ik ja, natuurlijk ook, Ja, wel. Ja. Ja. En uh, Leon, jij zegt dat het Canadese bevrijdingsleger. Ja, ik weet niet wanneer je met het Canadese leger hebt of dat ergens van name verzonnen wordt. Maar ik speel het wel even tactisch. Ik... Dus uh, we doen het bij. Je zou niet de eerste zijn die met een zaag de deur uitloopt. Die nou. het zo probeert. Uh, Veronica begon als de vrije radio omroep Nederland... En maar de eigenaars waren bang dat ze met dat Nederlands gelazer zouden krijgen. Ze zonden namelijk uit vanaf een Panama schip en waren gevestigd in Liechtenstein officieel. Als je de naam afkort, stond er From... nou, dat is nog maar een klein stapje, dacht iemand... naar het schaap Veronica. Een verzameling liedjes van Ali M. G. waarnaar de naam verwijst. Ook al omdat er ook zwarte schapen bestaan. En zo voelden ze zich een beetje bij Veronica. Antwoord is C... Annie M.G. was correct. Dan gaan wij de week doormidden zagen. Leon en Barend pak de zaag. Het is een spliksplinternieuwe ook. We hebben weer budget erbij gekregen. Ja, je hoort het ook, hè? Dat klinkt moderner, hè? zijn ja. de tanden. En Queen gaat trouwens weer op tournee... Samen met uh, zanger Adam Lambert. Die leende dus ze al eerder. En vandaag wordt bekend dat ze ook Nederland aandoen. Op 27 juni staan ze in Ahoy. En dit was gewoon trouwens de versie met Freddie Mercury. Radio met b -b -b ballen. De week is doormidden gezaagd. En dus kunnen we kijken naar nog wat andere zaken. De winterspelen bijvoorbeeld. Twee weken vol genieten van topsport op ijs en sneeuw. Ze bestaan vanaf 1924, die winterspelen. In Chamonix werden ze toen gehouden. Nederland was daar trouwens nog niet bij. En sterker nog, pas in 1952 won ons land de eerste medailles op de winterspelen. Sindsdien zijn daar wel een hoop bijgekomen. 110 medailles zijn er in totaal door Nederlanders gewonnen. Maar is de vraag, in hoeveel verschillende sporten... Gebeurde dat <coughs> A3B4 of C5? In hoeveel verschillende sporten hebben wij Olympische wintermedailles gewonnen? A3B4C5? De bordjes mogen omhoog. Beetje. Ik begin even bij Leon, want ik Barend, zou dit, die is kenner op dit gebied natuurlijk. Leon zegt, het zijn vijf sporten. Ja, ik zou ze niet kunnen opnoemen. Ja, dat is jammer, want dat was ja. wel mijn volgende vraag. Dat dacht ik al. Ja. Dat dacht ik al. Dat komt wel vast tegen zijn exotisch iets gewonnen. Willemijn ja. zegt vier. Tja. Tja. Barend, ja. Barend zegt ook vier. Nou, noem ze maar Barend. Oh, daar heb ik een verkeerde woordje opgehouden. Oh, echt waar? Ja, ik zou het ja. lekker ophalen, want het is goed. Nee, want er zijn ook uh, sporten geweest uh, die. Uh, die nog als, uh, hoe zullen we dat, keuren, uh, demonstratiesporten. Ja, die maar, tel ik niet mee. Oké. Okay. Nee. Nou, je hebt lange baanschaatsen natuurlijk. Dat is goed, ja. Uh, uh, het, uh, we hebben Sinkie Knecht. Ja, sinds uh, Sochi. Uh, ja. Uh, weet het? Dan hebben we nog die, uh, die snowboards. Nicolien Sauerbrei, ja, inderdaad. <laughs> en dan missen we nog... Ik zit te denken daar Dijkstra en Diana de Leeuw. Kunstrijden, ja, ja. yes sir. Ja, ja, ja, kunstrijden, snowboarden. Ja. En sinds de vorige speler is ook inderdaad shorttrack brons voor Shinky Knecht. Ja. Vier sporten. Ja. Van de medaille gaan we naar de handtekeningen achter. We gaan naar Barentschool. Ja, Barents. Want de die vertelde het al. Jij verzamelt dus handtekeningen van Nederlandse topsporters. Uh, dat, dat, dat, dat kan heel leuk zijn, denk ik. Maar ik denk dan nou, vooral, oh, hoe kom je erbij? En dan word je op een dag wakker, denk je. Nou, no, ik heb een hobby nodig. Dat zal ik uh, vertellen. Kijk, ik, uh, ik heb ook uh, gewoon gewerkt. Ja. En uh, ja. dan loop je tegen je pensioen aan. Dan denk je, wat ga je met je pensioen uh, doen? Ja. En in die tijd, daarvoor al, dan ging ik naar sportwedstrijden. En dan dacht ik, god, wat leuk, die ken ik. Die ken ik allemaal, uh, geïnteresseerd ook in uh, sport, uh, voetbal, et cetera. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, uh, nou, dan vraag ik gewoon een handtekening. Die heb ik in een grote kast uh, gegooid. En toen ging ik met pensioen, een beetje vroeg. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat is hartstikke leuk. En dat is eigenlijk de uitbouw geweest. Dus na sportwedstrijden. En dan begin je natuurlijk aan de bovenkant. Hè, in, ja. uh, wat was het? 2000. En dan proberen terug te gaan. En dat teruggaan, ja, dat is het leuke natuurlijk van deze hobby. Ja, want ik, ik las ergens dat jij ook um, een handtekening hebt... van het team uit 1928, geloof ik. Uh, dus zelfs de... eerder. Ik heb een handtekening uit 1908. 1908? Van, van Schimmelpennink. Van... Oh, oké. Okay. Ja. En dat waren, die zaten in de Ruitersport. Dat was het meestal tot aan 28. Tot Anki natuurlijk later kwam. En die waren allemaal militair. Dus ik heb een handboek kunnen kopen van het militaire uh, krijgsdienst. <laughs> en er staat voorin zijn handtekening. Van kolonel, uiteraard ja. Schimmelpennink. Ja. En die 1928, dat was de termploeg, toch? Ja, dat was uh, en toen ik dat voor de eerste keer zag... want ik doe er natuurlijk ook de, een beetje de cv van de mensen bij... Mm -hmm. en toen kreeg ik, als ik het nu nog vertel... kreeg ik de rillingen inderdaad over mijn rug. Want dan zie je dat die mensen natuurlijk... ergens in uh, 1900 en vier, vijf geboren zijn. Ja. En turnen, dat wist ik wel in de jaren twintig... dat was veel Joodse verenigingen in Nederland. En zeker in Amsterdam. En inderdaad, toen zag ik die... Uh, die overleden in Sobiboy, die overleden. Ah. Ik denk dat er van de ploeg van 12, 13 man. dat er inderdaad zelfs de, de trainer-coach. allemaal vermoord zijn in, in de kampen zo, er zitten wel echt verhalen aan vast. Ja, dat is een heel uh, zwaar verhaal eigenlijk, ja. ja. ja. Maar, ho maar ho hoe krijg je dat dan? Want dan ga je dus, dan bel je mensen of je ja nou, naar Nou, uh, of... uh, ik heb het geluk dat ik ooit uh, het, uh, een boekje van, dat mag officieel niet, maar officieel uh, van de uh, spelers en de, uh, het, die lid zijn van het Nederlands Olympisch Comité. Ja. En dat boekje mag je niet hebben, want er staan uiteraard privégegevens in. Er staan adressen in. Dat heb jij maar dat heb ik van een oud zwemster gehad. Aha. En uh, dus schrijven. Ja. Ja, ik nee. Ja, in een parkeergarage nee. onder een regenjas. Nee. Ja. Wel een beetje uit die tijd. Maar je mist er nog een paar, hè? Uh, honderden. Honderden. Ja. Wat, wat, welke wil je graag hebben? Van wie? Nou, het liefst uh, heb ik, uh, hoe heet het, Als ik uh, dan kijk uit 1900, uh, hoe je dat? Dat was de eerste medaillewinnaar van Nederland. Ja. En het was uh, Jan Drost. Oh, die heb ik. Nou. Nee, die ruilen. <laughs> ja, ja heen, te, heen, te, heen tegen Erik Terheest uiteraard. Tegen, te, <laughs> te, <laughs> tegen Erik Terheest Ja. <laughs> nee, maar ja, de Jan Drost. Steeds, die was Wat deed hij? Die? Die zwemmen. De zwemmen. Ja. ja. Okay. En die won daar een, een medaille. Maar ja. Maar zijn... heb je de hele familie Drost al, al nagebeld nee, aan de nee, telefoonboek? Nee, nee, nee, ik ben uh, pas 15 jaar bezig. dus ik ben Daar nee, nee, heb je een... nog geen tijd voor. <laughs> daarom. daarom. <laughs> jaar. <laughs> en ik word 105, dus ik heb nog 35 jaar. Dus, uh, ja. Maar daar ben je nu mee bezig. En uh, sportbonden aanschrijven. Maar het leukste is ook als je ze dan uh, aanschrijft... en ze reageren niet, als je dan een telefoonnummer erbij... na drie maanden bellen. En ik heb er een roeier bij gehad. Uh, en meneer Ruey. En die, uh, na drie maanden zei hij... God, ben je er alweer? <laughs> Zei, ja, als u hem niet opstuurt, kom ik over drie maanden weer. Dus dat heeft negen maanden geduurd. En toen uh, zegt hij, ik zal ze nu opsturen. Ik zeg, ik hoop het. En toen kreeg ik verschrikkelijke mooie foto's. Met ja. een hele leuke teksten erbij. De aanhouder wint. Nou Die horen er ook bij, dat soort uh, ja. dingen natuurlijk. Maar nou zegt u van, ik ben dat gaan. Deze hobby heb ik bedacht en, en heb ik ontsponnen um, toen ik met pensioen ging. Uh, u bent getrouwd, toch? Hoorde ik uit betrouwbare bron. Wat, ja, zeker. Ja, ja. Wat, wat vindt uw vrouw daarvan? Want het kost best dus wel veel tijd. Allemaal. Uh, mijn vrouw is een huisarts, niet gek op sport. <laughs> dat is in, dankzij ons huwelijk van 51 jaar is het ongeveer 10 geworden. Maar het leuke is, als we dan naar de Olympische Spelen, dan uh, de zomerspelen, het hockey. En dan gaat ze mee en dan zegt: Ja, ik kan wel meegaan. Misschien zal ook handtekeningen met de vraag. Je ja, oh. zet haar ook in. En dat doet ze. <laughs> en zo had ze bijna allemaal. <laughs> wat heeft zij dat u niet heeft? Ah, Zij heeft het. Ja. Charme. Ja. Nou ja, nou, ja. Dus, dan heeft ze flink veel charme. Ja. ja, goed. Volgende week beginnen de spelen. Voor wie? Voor, want ja, u, u juicht natuurlijk helemaal niet voor, uh, voor, voor Sven voor Kramer. Nee. Want die heeft u toch al en iedereen wust heeft u ook al. Nee, Van wie echt, wil u er eentje hebben? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat Sven er drie haalt. Ja. Want dan zoek ik weer drie handtekeningen. Want ik heb ze per onderdeel natuurlijk. Oh, dat wel. Ja, toch wel. dat wel. Okay, ja. En kijk, zijn vriendinnetje die heb ik al lang. Want die is al twee keer Olympisch kampioen geweest. <laughs> dus, uh, maar. Het liefst dan? Ja, het liefst heb ik natuurlijk wel dat uh, bijvoorbeeld Patrick Roest... Waar ik, uh, die nog nooit een medaille heeft gewonnen, uh, ook uh, op een afstand uh, dan brons of zilver haalt. Goed, Patrick Roest, als je dit hoort. Jongen, doe je best, want anders komt. Uh, <laughs> anders kom ik langs. Mevrouw school komt langs. <laughs> <Ja>. <laughs> en daar is niemand tegen bestand. <laughs> Ja, ja, en als iemand nog een handtekening van Jan Drost heeft liggen... Ja. Even, even melden bij ja. ons. Ja, ja. Ja. Uh, dus even kijken. Vandaag begint jongens in Berlijn het WK-hockey voor vrouwen. Ja, het WK indoor hockey. En dat maakt het wel een stuk minder interessant eigenlijk... want daarvoor interesseert uh, zich bijna niemand. Toch is het een fascinerende sport waarbij verdedigen heel belangrijk is. Zoals ook in veel andere sporten. en nou, Ook veel landen spenderen een hoop geld aan hun verdediging trouwens. Ik zag een tijdje geleden een lijstje langskomen... met hoeveel geld verschillende landen dit jaar uitgeven... aan hun verdediging en defensie. Paraguay bijvoorbeeld, 145 miljoen pond. Bosnië, 250 miljoen. Litouwen, 280 miljoen. En Manchester City, 281 miljoen pond... Dat is helemaal geen land, zou je denken, Manchester City. Maar inderdaad, het is een voetbalclub. Maar ze hebben wel een verdediging. En aan hun de defensie aan spelers hebben ze dus meer uitgegeven. dan bijvoorbeeld Paraguay, Bosnië en Litouwen aan tanks en vliegtuigen. Fascinerend, hè? Nou ja, ik zag nog een lang eh, lijstje langskomen. Dat ging ook over defensie. Namelijk over de bereidheid van de inwoners van verschillende Europese landen. om voor hun land te vechten in tijden van nood. De Finnen en de Turken staan bovenaan. 74% van de Finnen en 73% van de Turken is bereid de bajonet op te pakken. Maar waar is de bereidheid om te vechten het laagst? A, bij ons, hier in Nederland. B, bij de Belgen. Of C, bij de Zwitsers. Waar zien ze het het minst zitten? Om voor hun land te strijden. Ja, Waren het gewoon nog in dienst gezeten ooit? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Leon? Ik ga voor uh, B, voor de Belgen. Je gaat voor B, maar heb je ja. zelf heb je in dienst gezeten? Nee, net de generatie uh, die niet meer uh, hoefde. Kijk, dus... oh, dat is helemaal ongeveer eenvoud. Ja, denk ik, want ik kreeg ook zo'n brief. Okay. Afstel is geen afstel, maar zijn ze hebben hem niet gemeld. 40? Wat he? zijn jullie? Zijn jullie 1,42? Nee. nee. nee. Nou, ik, ik, ik wel. Is ja, we ik in ieder geval nee. niet. Groenig is het groenig groenig gangen, eind, eind 20, hoor, Pas. Ja, goed. Um, uh, Baren, jij zegt bij ons in Nederland. Ja. ja. Verdom het. Ja. ja, wij hebben er geen zin in. En België zegt Leon, he, zei je? Ja. ja, verdeeld land. Nou, Zwitsers ja. natuurlijk ook. Dus ja, uh, ja nationalisme. Allemaal waar? Willen wij zeggen de Zwitsers? Ja, god, ze zullen altijd lekker neutraal blijven. Dan heb je ook niet echt een traditie om te vechten. Ik denk dat ze er geen zin in hebben. De Zwitsers zijn inderdaad neutraal, maar toch is nog 39 van hen bereid te vechten voor het vaderland. Hm. De Belgen zijn al wat terughoudender, 19 Maar wij, wij Nederlanders, we zijn al helemaal niet bereid... om de Grebbeberg op te gaan, zullen we maar zeggen. 15 van ons is maar bereid het gevecht aan te gaan. Het is maar wat, hè? We hebben een uitslag van deze Zaagmans quiz. Willemijn, het is belagen scoort vandaag. Willemijn, 11,07. Ja, dat vind je er zelf van. Leo, 14,62. Maar... Je krijgt er een handtekening bij Barenschool. 17,2 punten. Wauw. Uh, daarmee ben je de winnaar van deze zaag. Heliciteerd. Ja, het is wel geen Jan Drost, maar het is wel mooi. Ik, ja, ik word... het is een overwinning in mijn leven. <laughs> ik word als die Jan Drost van het quizzen genoemd. <laughs> <laughs> Niet vaak, maar wel eens. <laughs> maar wel eens. Heren, dank. Het was een ja. mooie quizmiddag. Morgen in de Nieuwsbv, zoals ik al zei, Kee van Jolen. Daar hadden we het net over. Morgen duiken we met Peter K. en Jan Paternotte in de week van Baudet. De week van de rechtszaken. Dat allemaal morgen, maar nu zometeen Pieter Jan Hagens. BNN Vara.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 Morgen in het programma Focus gaat het over aandacht. Want appen achter het stuur, één seconde even wegkijken, is dat nou zo erg? Nou. We zijn namelijk niet zo goed in het inschatten hoe lang je aandacht op je mobiele telefoon geeft. Hoe lang die aandacht daar is. Focus over aandacht. Morgen vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. Een multifokale bril, 99 euro. Ik ga naar